6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Supermarktketen C1000 wordt overgenomen door Jumbo. Dat meldt bronnen aan de NOS. Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. Gisteravond zijn betrokken supermarktondernemers op de hoogte gebracht. Door de overname wordt Jumbo de op één na grootste supermarktketen van Nederland na Albert Heijn. Op verschillende plaatsen in Egypte zijn ordentroepen opnieuw slaags geraakt met betogers. Op het Tahrirplein in Cairo en in de havenstad Alexandrië vuurden ordentroepen traangasgranaten af. De betogers eisen het onmiddellijke vertrek van de militaire raad, die in Egypte de macht heeft sinds president Mubarak werd verdreven. Vijf benzinestations gaan vandaag weer licht alcoholische drank verkopen. Dat is wettelijk verboden, maar de Belangenvereniging van Pomphouders wil een proefproces uitlokken. De vereniging vindt het oneerlijk dat wegrestaurants wel drank mogen verkopen en benzinestations niet. Als de pomphouders worden bekeurd, stoppen ze met de verkoop en beginnen ze met het proefproces. Bij een gasexplosie in een hotel op Gran Canaria zijn zes mensen ernstig gewond geraakt. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde toen een tankwagen propaangas wilde leveren aan het hotel. Na de explosie brak brand uit en stortte een deel van het dak in. Duizend gasten van het hotel op Gran Canaria zijn geëvacueerd. In Brunsum in Zuid-Limburg zijn vannacht op drie plaatsen explosies geweest. In twee gevallen werd de voordeur van een huis beschadigd. In het derde geval is er schade aan een auto en een garagedeur. De explosies in Brunsum waren kort na elkaar. Er is niemand gewond geraakt. In de Amerikaanse staat Ohio zijn zeven leden van de Amish-gemeenschap opgepakt. Ze hebben ruzie met andere leden van de gemeenschap... en zouden van een aantal mannen baarden hebben afgeschoren... en hoofdhaar van vrouwen hebben afgeknipt. Dat wordt gezien als een zware belediging. De Amish leven strikt volgens de Bijbel en wijzen elke vorm van luxe af. Het weer nog. De dag begint bevolkt en nevelig. Vanmiddag misschien wat zon. Het gaat waaien en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. AB ah, verkeersinformatie. Geen meldingen van mist en ook niet van files. Maar het treinverkeer gaat niet lekker tussen Eindhoven en Helmond. Daar is uh, koperdiefstal geweest. En er rijden helemaal geen treinen tussen Delft en Rijswijk. Dat komt door een zijnstoring. De vertraging daar is meer dan een uur, het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Donderdag 24 november. Goedemorgen gelukkig. Ze weer. Ze ziet er <laughs> iets slimmer uit. Oeh. Ja ja, ik heb in de collegebankjes gezeten. Het geweld in Cairo is ook afgelopen avond en nacht weer opgeleid. Correspondent Sander van Hoorn was op het Tagierplein. Die hoort straks zijn verslag. En hij staat ook later vanochtend weer tussen de demonstranten in Cairo. En dan naar België. Formateur Di Rupo gaat misschien toch verder met het bouwen aan een regering voor België. Joris van Poppel heeft zo het laatste nieuws uit Brussel. België begint ondertussen de financiële gevolgen... ook te merken van de politieke crisis. We praten erover met de Belgische politicoloog Karel de Vos. U hoort meer over Jumbo... die de supermarkten van C1000 gaat overnemen. retaildeskundige Paul Moers gaat straks vertellen... of dit een verstandige zet is. Hij schreef ook een boek over Jumbo. En het verslaggever Meino Remmers is vanochtend bij een tankstation... waar weer alcohol verkocht wordt. De bierbrouwers zijn trouwens niet blij... met deze actie van de pomphouders. Ze reageren straks. Gemeenten krijgen meer vrijheid bij het inrichten van een stad of dorp. Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes is blij met minder regels voor ondernemers. We spreken hem straks. Maar we praten ook met architect Pieter Bruin... die te weinig toezicht ook niet goed vindt. Mark Robin Visser ontdekt vanochtend een heel nieuw stukje Nederland. U hoort meer over de explosies in Brunsum. En het Occupy Camp in Groningen verhuist vanwege de kerstmarkt. Daarover hoort u ook meer. in Dit Radio 1-journaal tot half tien uur kunt ons volgen via internet. NOS.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. De supermarkten van C1000 worden overgenomen door Jumbo. Er zou ruim 1 miljard euro voor betaald zijn. Personeel wordt vandaag pas ingelicht. En daarom wilde de leiding van de supermarktketens er vannacht nog niets over zeggen. Meneer, mag ik er heel even wat vragen? Geen commentaar. Geen commentaar. U. Geen commentaar. Ja, dat ja. hebben we afgesproken volgens mij. Ja, ja. ja. oké. Okay. Okay. Ja, overgesproken dus. Vanmiddag komen beide winkelketens met meer details naar buiten. Met de overname van C1000 wordt Jumbo na Albert Heijn de tweede supermarkt van ons land. Het bedrijf nam twee jaar geleden ook al super de boer over. Onder Tagierplein in Cairo zijn betogers en ordentroepen opnieuw slaags geraakt. De troepen gebruikten veel traangas en sloegen op de betogers in... die aan de randen van het Tagierplein stonden. Op het plein zelf zijn nog altijd tienduizenden mensen... die het directe vertrek eisen van de militaire raad... die het land bestuurt sinds de val van president Mubarak. Alles is goed zolang de militaire raad maar weg is... zegt de leider van de nieuwe Al-Wai-partij. De square is meer voor de presidentieel kansel. Maar ik denk dat ze ook de head van de Higher Constitutioneel Court accepteren. Zolang de SCAF niet in power is. Ook in Alexandrië was het vannacht onrustig. Ambulances reden af en aan. Een nieuwszender Al Jazeera meldt dat de parlementsverkiezingen die voor maandag gepland zijn worden, staan worden uitgesteld. Bericht is nog niet bevestigd. Onrustige nacht was het dus in Cairo. Maar aan het begin van de ochtend begint het nu wel weer wat kalmer te worden, zegt deze verslaggever van Al Jazeera. Over de past uh, twee hours or so there has been a quieting down. There has been a truce that was uh, secured um, at the front line of the battle which was taking place. People do go home. The call to morning prayers have uh... Aan de frontlinie op het Pagierplein is dus even iets van een wapenstilstand vanwege het ochtendgebed. De rivier De Waal was gisteravond urenlang afgesloten vanwege een ongeluk. In dichte mist botste een duwboot en een binnenvaartschip vol kolen frontaal op elkaar. Door de ravage konden andere schepen er niet meer langs. Rond middernacht was de vaarweg weer vrij. Het is nog steeds onduidelijk hoe de botsing heeft kunnen gebeuren. Volgens Rijkswaterstaat had het waarschijnlijk niets met de mis te maken. Schepen hebben apparatuur en woord dat je, dat je over kunt komen zonder dat je enig zicht hebt naar buiten toe. Tegenwoordig goede radarapparatuur, de goede navigatieapparatuur. Dus Daar legt het niet op. Een man die in 2003 twee buurvrouwen in Nijmegen vermoordde... moet levenslang de gevangenis in. De vrouwen heetten allebei Mientje... en de moordenaar had een relatie met een zoon van hen. Toen hij bij Mientje thuis was, stak hij haar en ook haar buurvrouw dood. Hij was op zoek naar geld. De zoon was blij toen hij hoorde dat de moordenaar van zijn moeder... levenslang achter de tralies komt. Het vloog me zes aan de armen. In de armen. En uh, ja, allebei huilen. En uh, ja, gewoon. Die emoties kwamen even los. En ondanks het feit dat hij een relatie had met de moordenaar, is hij toch blij dat hij veroordeeld is. Gerechtigheid is nou uh, geschied. Ik vind gewoon levenslangers uh, eigenlijk nog te weinig. En ik heb mijn moeder er nou nog steeds niet meer terug. Dus. Als hij de doodstraf had gekregen, wat had u er dan van gevonden? Dat was ook goed geweest. De man werd in Marokko gearresteerd, waar hij na het plegen van de moorden naartoe was gevlucht. Daarom werd hij ook in ba Marokko berecht. Justitie in Nederland is ook tevreden met de veroordeling. Het is een van de zwaarste straffen die het Marokkaanse recht kent. En uh, op een dergelijke zaak, uh, een dergelijke brute moorden, moet ik zeggen: en waar was het nou voor nodig? Een roofmoord. Daar, daar vind ik wel terecht dat dan een, dat de ene zwaarste straf wordt opgelegd die het Marokkaanse recht kent. De Amerikaanse politie heeft zeven mensen aangehouden... omdat zij baarden hebben afgeschoren van leden van een Amish gemeenschap. Opmerkelijk is dat de daders zelf ook Amish zijn. Het gaat om de leider van een kleine groep en drie van zijn zoons. Zij zouden baarden en hoofdhaar hebben afgeschoren... van andersdenkende geloofsgenoten. De chauffeur van de Amish leider zag het incident al aankomen... want zijn baas gedroeg zich nogal raar de laatste tijd. Ik zag een of van hem die extreem angry and mean. Ja. Amish leven zonder elektriciteit en moderne techniek en getrouwde mannen laten hun baard staan en vrouwen laten hun hoofdhaar groeien. For them it is really a prime public symbol of their, uh, Amish faith and identity. Very shameful to have your beard cut. En omdat zo'n ere kwestie is was er veel onrust binnen de gemeenschap zegt de politie. Amish in fear. Ja. Oké. Okay. Justitie vindt dat zeven mannen gestraft moeten worden voor deze schierpraktijken. Nobody in this nation en in this community has the right to assault another individual based upon their religious beliefs. religieuze oh, nou, de CIA Amerikaanse spionagenetwerk, heeft een flinke tegenslag te verwerken in het Midden-Oosten. Een dozijn CIA informanten zou zijn ontmaskerd en opgepakt in Libanon. De Amerikaanse nieuws bracht het zo. This is something. Indeed, George Intelligence analysts say the US is now flying blind in Iran and Lebanon. After those dozen US spies in two distinct networks have been caught. Ze gaan om informanten, niet om geheime agenten. Dat gebeurt vaker, zegt journalist Roger Vleugels, die gespecialiseerd is in onderzoek naar inlichtingendiensten. Hezbollah heeft daar dus voor gekozen in Libanon, nadrukkelijk, maar dat speelt in Iran vergelijkbaar. Om dus wel het voetwerk, de infiltranten, aan te pakken. Maar het niveautje daarboven dat ook in beeld is, nog niet. Het is dus het beginnen van het opvoeren van de druk op de Amerikaanse spionagenetwerken. En, en dat is logisch dat Iran dat wil en Hezbollah dus ook. Correspondent Thomas Erdbrink in Iran vermoedt dat het nieuws over de ontmaskerde informanten bewust naar de Amerikaanse media is gelekt. Ik denk ook dat dit soort dingen nu expres naar buiten worden gebracht vanuit de CIA zelf om een soort van schoon schip te maken... en ook aan te geven van aan, de, aan de mensen binnen de organisatie. Luister eens, let goed op je mensen op de grond. Want eh, het lijkt misschien wel alsof het gewoon maar lokale figuren zijn. Maar ja, zonder lokale figuren kunnen die inlichtingendiensten natuurlijk helemaal niks. Dat ziet er ook niet goed uit voor de aangehouden CIA-medewerkers. De kans is groot dat van hen nooit meer iets vernomen wordt. In een ziekenhuis in Melbourne is door een tragische verwisseling een gezonde foetus van 32 weken geaborteerd. Een vrouw was zwanger van een tweeling, maar een van de foetussen had een hartafwijking, waardoor de overlevingskansen beperkt waren. En daarop besloot de vrouw om de foetus te aborteren. Voorafgaand aan de procedure werd drie keer onderzocht welke van de twee ziek was, vertelt correspondent Robert Portier. Om elke kans op een vergissing te voorkomen voerde het ziekenhuis driemaal hetzelfde onderzoek uit. En toch ging het mis. De verkeerde foetus kreeg de fatale injectie toegediend. Tot overmaat van ramp moest de vrouw daarna ook een spoedkeizersnede ondergaan om te bevallen van haar zieke kind. En dat kind is inmiddels ook overleden. Het is nog onduidelijk hoe de fout heeft kunnen gebeuren. Zeker omdat de arts van tevoren goed had opgelet. De onderzoekster liet driemaal hetzelfde onderzoek uitvoeren... omdat ze zich niet wilde vergissen in de foetus. Ze was na afloop ontroostbaar. Het ziekenhuis heeft uitvoerige excuses aangeboden... spreekt van een gruwelijke vergissing. Een man en een vrouw en haar man overwegen nu juridische stappen. Nog een halve maand de tijd heeft de België onder begroting... in te leveren bij Europa. Althans, dat is wat de Europese Commissie wil. Er moet maar eens vaart komen achter de hervormingen van het land. Voor de of Belgium, its citizens, uh, as well as for the sake of uh, Europe as a whole. Maar het is, omdat het zo kort dag is, moet er wel zorgvuldig worden gekeken naar de bezuinigingen, zegt de Vlaamse werkgeversorganisatie. Het zou een slecht idee zijn om nu maatregelen te nemen waarvan je weet dat je tegen 15 december de toets van Europa niet doorstaat en mag herbeginnen. Waarnemende premier termen kan zich daarin vinden, maar vindt wel dat er vaart gemaakt moet worden. Als de onderhandelaars er niet uitkomen, wil hij desnoods zelf ingrijpen. Ik wil niet op het terrein treden van de onderhandelaars, maar het is duidelijk dat ik mij verantwoordelijk voel, samen met de collega's, voor, ja, voor het behoud van de welvaart en voor de financiële stabiliteit van België. En dus indien er resultaat uitblijft van die begrotingsbesprekingen, dan moet in overleg met de onderhandelende partijen moet gekeken worden op welke manier we ervoor zorgen dat ons land tijdig een begroting heeft die beantwoordt aan de Europese criteria, maar vooral aan de verwachtingen van de internationale markten. Nou, en als alles goed gaat ligt de nieuwe begroting dus over twee weken bij het Belgische parlement. Wie deze donkere dag over de Champs élysées loopt in Parijs, ziet iets nieuws. Velblauwe ledverlichting, LED-verlichting de laan en de ontwerpers zijn er zeer trots op. The people from the Champs élysées they wanted to have a new design, new concept and a new image, a new aesthetic that was not related to the traditional images of Christmas. Weer dan 500 bomen zijn versierd. In totaal vormen ze een lint van 2,4 kilometer lang. In total 1,2 lights that we use, uh, 65% less energy consumption than previous years. Nou, je zou denken dat al die lampjes heel wat stroom verbruiken, maar dat schijnt mee te vallen. De beurshandelaar op Wall Street gingen bepaald niet in feeststemming richting Thanksgiving. Zorg over de schuldencrisis en de neergang van de wereldeconomie leidde opnieuw tot sterk dalende koersen. De Dow Jones verloor 1,7 procent. 1,7 lager. Ook de Nasdaq leverde in 2,1 maar liefst. Vandaag zijn de beurzen in New York vanwege Thanksgiving Day dan gesloten. In Europa gaat het ook niet goed. Mislukte obligatieveiling van Duitsland... en aanhoudende hoge rentes op obligaties van Spanje, Italië en België... vielen slecht bij de beleggers. AIX sloot met een verlies van 1,5% bijna. En de Nikkei staat op dit moment, want daar wordt alweer gehandeld, op een verlies van ongeveer 1,4%. Tot zover het nieuwsoverzicht. Je kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar de website nws.nl/slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. Jimi Hendrix is door muziekkenners en topgitaristen uitgeroepen tot de beste gitarist aller tijden. Eric Clapton komt op de tweede plaats, gevolgd door Jimmy Page. Specialisten van het muziekblad Rolling Stone en topgitaristen als Lenny Kravitz en Eddie van Halen stelden de lijst samen. In de top 10 staan verder muzikanten als Keith Richards, Chuck Berry en Eddie van Halen zelf. Maar de beste is dus Jimi Hendrix. After all the tracks, or in the boxes.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 Greens Mary Will the wind ever remember the names it has blown in the past And with this crush, its old age and its wisdom it whispers no this will be the last in the wind. <laughs> Mary, hoort u van de beste gitarist ter wereld, Jimi Hendrix. 18 minuten over zes, door naar Mark Robin Visser. Goedemorgen. Ja, wacht even hoor, sorry. Wacht even, ja. Goedemorgen, pardon. Sorry Lara, ik ben alweer... Ja, Wat dat ben je ik aan doe? het doen? Dat ik <laughs> om kwart over zes in de kofferbak van mijn auto zit... Pardon? ...op kouse voeten, omdat ik laarzen aan moet trekken. En die zitten ontzettend op... strak, maar ik, zit... ik heb er al één aan. Okay. Wacht even, ik zal eerst even jou te woord staan... Ja, doe, doe maar even. je laarzen aan, waar, waarom moet jij laarzen aan? Nou, ik, ben, ik bevind me op nieuw land. Ik ben, ik ben opnieuw uh, op land. Uh, dat wordt vandaag officieel geopend. Er is hier eigenlijk nog niemand. Ik heb net kennis gemaakt met een beige, konijn met een wit staartje. Dat is dan altijd een goed teken. Als dat, dat soort beesten er zijn, dan is er uh, echt iets aan de hand. Hè? We hebben het over. Uh, een stuk land. Mag, mag ik even met de vinger langs de kaart? Dan uh, zal ik jullie even vertellen waar het is. Even zo langs de kustlijn van Amsterdam naar beneden afzakken. Voorbij Den Haag. Daar is dan ineens onder Den Haag een beetje... Ja, het staat natuurlijk nog op geen enkele kaart. Er is een stukje land bijgekomen. Het heeft ook een hele vreemde naam voor de topografie. Vast om te onthouden. De zandmotor noemen we dat. Zandmotor aan elkaar. Dat is volgens mij ook een nieuw woord. En officieel... Ja, ik trek nu even mijn andere laars aan... Zo. Officieel wordt dat vandaag geopend door staatssecretaris Atsma. De Zandmotor, onthoud die naam. Heeft 70 miljoen euro gekost. Het is een stuk land, in zee dus eigenlijk. Van ongeveer 125 hectare groot. En als het goed is, is het over 20 jaar allemaal weer weggespoeld. Kortom, <lacht> het, het is een tijdelijke situatie. Maar ik heb besloten dat ik dat wel eens even, nu de kans heb van dichtbij te bekijken. Daarom doe ik mijn laars aan. ga ik straks achter dat konijn aan. En dan ga ik uitzoeken wat de bedoeling daarvan is... van die zandmotor. En of het niet een beetje veel geld is voor 20 jaar land... 70 miljoen euro. Ik weet het niet. Er zitten allerlei bedoelingen en ideeën achter... waarvan nog maar moet blijken of het allemaal werkt. Maar ik dacht, het is de moeite waard. Wat denk je? Ja, nou, ik, ik ben heel benieuwd... Eh? Wat, het nut er, wat het nut ervan is. Ga dat ja, maar even zeker. onderzoeken. Ja. Okay. Absoluut. Tot later. Tot later. Het gaat niet zo goed meer met wat oudere woonboulevards, blijkt uit grote onderzoek. Moet u denken aan boulevards die eind jaren 80 op grote industrieterreinen zijn gebouwd. Die hebben vaak een eenzijdig winkelaanbod en zijn ook maar weinig vernieuwend. En dan worden er ook nog eens veel tweedehands meubels via internet gekocht en verkocht. Jeroen Schudijzer ging kijken in Beverwijk... bij een van de oudste meubelboulevards van Nederland. Beter bed... Quantum Nederland, Montel. We zijn hier duidelijk op een woonboulevard. Maar wel eentje van de eerste generatie, die dus al tamelijk oud is. Richard Dallinga, directeur retail van Jones Leng LaSalle. Het is nou niet echt een uh, gezellige woonboulevard. Nee, dat klopt. Dit is echt gewoon uh, uit de tijd eigenlijk. Uh, we, we staan hier op het industrieterrein met veel auto's. En als je hier gezellig wil woonwinkelen, dan, uh, dan ben je naar mijn mening hier niet op het goede adres. En hoe komt dat? Waarom is het hier niet gezellig? Dat komt omdat hier de omgeving niet meer voldoet aan wat, uh, wat klanten uh, echt graag willen. En dat is toch, je moet er ook gewoon plezierig kunnen zijn. Wat mist u hier? Ik mis hier de winkelbeleving. Winkelbeleving is dat je, dat je aan het winkelen bent en dat je het prettig vindt om hier te zijn. Dat je keuze hebt. Bloedt dit nou dood? Nou, dit deel van Beverwijk uh, gaat doodbloeden. Want uh, hier staat gewoon te veel leeg. Uh, de gebouwen zien er uh, armetierig uit. Hier moet gewoon echt wat gaan gebeuren. Hoeveel van dit soort plekken zijn er in Nederland? Ik denk dat er, dat er tientallen plekken zijn in Nederland. En met name dus op oude industrieterreinen... waarbij je naast de leegstand in de woonwinkels... ook leegstand in de bedrijfsruimte ziet. Dus het is een soort algehele treurigheid. En er zijn er woonboulevards die het wel goed doen. Alexandrium in Rotterdam, ja. Kanalen eiland Utrecht. Ja. Waarom doen die het wel goed? Omdat daar zoveel keuzes en zoveel winkels, dat je er gewoon uh, wil zijn. Dat je, dat je van de ene winkel naar de andere winkel gaat en denkt van... hé, hey, hier heb ik wat gezien, maar ik wil nog even naar de buurman. En ik weet dat aan de andere kant er ook nog eentje is. En ondertussen kan ik ook nog eventjes wat drinken en wat eten... om te bedenken uh, welke keuze ik nou wil gaan maken. En dus al met al is het gewoon veel meer een dagje of een half dagje uit. Goedemiddag. Komt u vaak op deze woonboulevard? Nou, voor het eerste eigenlijk. Oh. En vindt u het gezellig? Uh, ja, we vinden het wel gezellig. We hebben het zo'n beetje allemaal wel gehad. Natuurlijk nou, ja? uh, kan er altijd wat uh, gemoderniseerd worden in deze tijd. Ik vind okay. het ook niet een, uh, een, een, een, iets voor het leven om, om te alleen maar te lopen klagen. Ik, ik kijk liever positief uh, naar het leven. Ik vind hem niet gezellig. Er is veel verkeer wat het was doorheen loopt. Je kunt dus niet makkelijk van de ene kant naar de andere kant. Kent u een andere woonboulevard die wel mooi is? Waar uh, u graag naartoe gaat? Uh, in Amsterdam, bij de Arena... Geen regen op je kop. Je kunt lekker zitten, een kopje koffie drinken. Je loopt zo van winkel naar winkel. Robert-Jan Piet, u bent wethouder Economische Zaken van Beverwijk. Ja, is dit een zorgenkindje? Nee, dit is geen zorgenkindje. Dit was de eerste winkelboulevard van Nederland. Het woningboulevard. En er zijn inmiddels 115 woonboulevards En dat betekent dat we last hebben van de wet van de remmende Voorsprong. Dus we moeten nu doorontwikkelen. En we zijn samen met de ondernemers bezig in die slag. Er staat heel veel leeg. Het ziet er hier ook niet zo gezellig uit, maar wat gaat u eraan doen? Ja, u bent nu op een doordeweekse dag. We zijn bezig met de herinrichting van de openbare ruimte, wegen, voetgang, paden, groen. Uitdrukkelijk wat ermee gebeurt. We hebben de haven. De haven van Beverwijk komt tot midden in de woning, woonboulevard. Dat biedt mogelijkheden om daar recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. Dus ja, het mooie van Beverwijk, dat vind ik echt het schitterende van Beverwijk... is dat we ontzettend veel kracht van ondernemers hebben. U heeft plannen genoeg. Wie betaalt dat? De provincie betaalt daaraan, de gemeente kijkt wat wij kunnen doen, eh, ondernemers investeren. En dat is wat je breed momenteel ziet. In dit soort winkelgebieden is het gewoon noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt. Conclusie, de Woonboulevard Beverwijk hoeft niet tegen de vlakte. Woonboulevard Beverwijk staat aan het begin van de herontwikkeling en de nieuwe toekomst. Zes minuten voor half zeven. Drie kandidaten zijn er die voorzitter van de PvdA willen worden. Die baan komt vrij, werd het misschien omdat Lilianne Ploemen vertrekt. Deze week debatteren de drie kandidaten in het hele land om zich zo te profileren. Vanavond is de laatste in Maastricht. En gisteravond was er een debat in Rotterdam met deze drie namen. Ik ben Hans Spekman van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid... en ik ga ook voor het voorzitterschap van mijn partij. Ja, ik ben Piet Boekhout. Ik heb heel veel ervaring in de Partij van de Arbeid. Ja, dat is heel veel mis. En uh, uh, dat is ook precies wat mij daartoe heeft bewogen om uh, kandidaten te stellen... maar waarom ook weer actief ben geworden. Ik ben uh, René Gronenberg, Rotterdammer. Een van de drie kandidaten om uh, de PvdA uitslop te krijgen. Drie kandidaten zijn er officieel. Maar wie zijn oor te luisteren legt in de partij... hoort al snel dat de Rotterdammer Kronenberg niet veel kans zal maken. Van de andere twee is Hans Pekman de bekendste. Als Kamerlid staat hij bekend als bevlogen en kleurrijk. Piet Boekhout heeft een jarenlange ervaring binnen de partij. Allebei vinden ze dat er heel veel mis is in de PvdA. Wat er mis is dat we heel lang zeg maar, ertalende zijn. En ik heb de overtuiging dat wij weer een krachtige, sterke partij moeten zijn... Die tussen de mensen staat en zorgt dat we mensen aan ons binden van linkse en progressieve snit. Ik denk dat ik in staat ben om mijn enthousiasme in de partijen terug te krijgen. Ik denk dat ik in staat ben om een organisatie om te vormen. Dus dat maakt mij toch een goede kandidaat. En wat heel belangrijk volgens mij ook is, is dat je met elkaar gaat organiseren dat het debat weer terugkomt in de partijen. En dat we weer groeien qua ledenaantal. Ik, ik vind alles een prima keer, laat ik daar beginnen. Ik hoop dat ik tien Hans Spekmanen in de Tweede Kamerfractie heb. En hij heeft dezelfde zorgen over de partijorganisaties als ik ook heb. Alleen, ik heb daar iets meer ervaring in. Dus laat Hans in de Kamer blijven, dan regel ik die partijen even. Het voordeel van Spekman is misschien zijn bekendheid. Maar sommige PvdA'ers denken dat de fractie in de Tweede Kamer... wel heel erg kleurloos wordt als Spekman daar vertrekt. In de zaal in Rotterdam hopen ze dat Spekman ook als voorzitter... kan zorgen voor bevlogenheid en herkenbaarheid. En daar is de voorkeur wel duidelijk. Hans Spekman. Uh, de, de Rotterdammer niet. Hans Spekman. Hans Spekman. Hans Spekman. Ja, enthousiast, kundig, voor het publiek, begrijpelijk. Uh, zijn bevlogenheid, waar hij uh, het vanavond ook over gehad heeft... Uh, dat spreekt mij heel erg aan. Maar uh, ik, ik heb altijd aan Hans gedacht. Maar nu, voor het eerst nu Piet, hoor, uh, lijkt me een goede organisator... die uh, de partij waar het over gaat... Nou, toch wel goed uh, weer uh, op de goede plek kan krijgen. Ik aarzel... Toch een beetje omdat Hans Spekman is een zeer bevlogen iemand... en moet je die niet in de Kamer houden. Aan de andere kant denk ik dat hij als, als een partijvoorzitter de partij kunnen trekken... dat hij dat ook toch heel erg goed zou doen. Maar als ik nu vanavond zou moeten kiezen, is het Hans Spekman. Vanaf 1 december kunnen de PvdA-leden hun stem uitbrengen. De winnaar wordt op 21 december bekendgemaakt. Nou, de kans is dus groot volgens mij dat dat Hans Spekman wordt. <laughs> Vanavond nog een debat in Maastricht. Ik vermoed dat Wilma Borgman, onze politiek redacteur, daar nog wel even naar afreist. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Barcelona heeft in groep H van de Champions League de eerste plaats veiliggesteld. Het versloeg AC Milan in San Siro met 2-3. Doelpunten van de titelhouder kwamen op naam van Mark van Bommel... die de bal in eigen doel werkte, Lionel Messi uit een strafschop en Xavi. Voor de thuisploeg scoorden Ibrahimovic en Boateng. Beide ploegen waren al zeker van een plaats in de achtste finales. Mark van Bommel van AC Milan berust dan maar in de nederlaag. Nou goed, met fases komt Barcelona er natuurlijk fantastisch uit. Ze kunnen heel goed voetballen. We hebben ze ook een paar keer goed onder druk gezet. We konden daar niet van, niet van profiteren. Het was een redelijke open wedstrijd waarin Barcelona eigenlijk wel de beter was. Ook meer balbezit had volgens mij. Maar uh, wij wilden graag groep, groepshoofd uh, worden, maar dat, uh, of groeps eerste, laat ik zo zeggen. Dat is helaas niet gelukt. Apuel Nicosia heeft zich ook geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Apuel hield Zenit Sint Petersburg in Rusland op 0-0. En daarmee kan de ploeg in groep G niet, langer, niet lager eindigen dan de tweede plaats. Het is trouwens de eerste keer in de geschiedenis... dat een Cypriotische club zich plaatst voor de laatste zestien in de Champions League. En Arsenal verzekert zich ook van een plek bij de laatste zestien... dankzij twee doelpunten van Robin van Persie. Wonderploeg ploeg met 2-1 van Borussia Dortmund. Gabor Horvat moet vanavond voor de tuchtcommissie van de KVB verschijnen. De speler van Ado Den Haag heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal afgewezen. Die wil hem een onvoorwaardelijke schorsing van drie duels opleggen vanwege een grove overtreding tegen Frank De Moes van FC Utrecht. De Finse volleybalmannen hebben zich als eerste geplaatst voor de halve finale van het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in Osijek. Ze versloegen gastland Kroatië met 3-0 en bewezen daarmee ook Oranje nog een dienst. De ploeg van bondscoach Edwin Benne gaat vandaag met de Kroaten uitmaken, wie als nummer 2 uit de pool doorgaat naar de laatste vier. Benne heeft de Kroaten maar eens goed bekeken. Het is een uh, goede ploeg, een emotionele ploeg. Uh... Dus uh, zeker goed volleybal wat daar geboden wordt. Uh, met uh, een absolute wereldster in de gelederen, uh, Een uh, diel van aanspeler Omre Cien, die uh, een van de toppers in, uh, in de Italiaanse competitie is. Um, ja, en, en, uh, en natuurlijk een fanatische uh, thuispubliek. Dus uh, we kunnen onze borst nat maken. Oranje verloor zijn eerste wedstrijd van Finland. Maar Benne is optimistisch over het duel tegen de Kroaten. Nou, ik denk dat, uh, dat wij uh, zeker mogelijk hebben tegen, tegen de Kroaten. Uh, wij willen graag winnen en uh, wij moeten winnen om uh, uit te komen uh, waar, we, waar we willen komen in de finale zaterdag. Uh, ik denk ook dat we dat gaan doen. Dus uh, ja, dat geeft eigenlijk uh, de verhoudingen weer dingen. En David Ferrer uit Spanje heeft ook zijn tweede wedstrijd... bij de ATP World Tour Finals gewonnen. In Londen won Ferrer in twee sets van Novak Djokovic, nummer 1 van de wereld. Zetstanden waren 6-3 en 6-1 en daarmee plaatste Ferrer zich voor de halve finale. En Thomas Berdy boekte in deze pool zijn eerste overwinning. Berig won in zijn tweede partij van de Serviër, Janko Tib Tibzarevic. Die werd opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Andy Murray. De Tsjech verloor eerder van Novak Djokovic. Berig en Djokovic strijden nu om de tweede plaats in de pool. En morgen speelt Berig tegen Ferrer en Djokovic dan tegen Tibzarevic. Nederlandse hockeyvrouwen nog, die hebben een oeverwedstrijd tegen Zuid-Afrika met 5-1 gewonnen. In Arnhem zorgden Maartje Pauwme, Kitty van Malen, Ellen Hoog en Daphne van der Velden voor de treffers. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven geweest door Rob meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Supermarket C1000 wordt overgenomen door Jumbo. Dat melden bronnen aan de NOS. Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. Door de overname wordt Jumbo de op één na grootste supermarktketen van Nederland. Na Albert Heijn. In Egypte zijn ordentroepen weer slaasgeraakt met betogers. Op het Tagrierplein in Cairo en in Alexandrië vuurden troepen traangasgranaten af. Betogers eisen het onmiddellijke vertrek van de militaire raad die in Egypte de macht heeft. Vijf benzinestations gaan vandaag weer licht alcoholische drank verkopen. Dat is wettelijk verboden, maar de pomphouders willen een proefproces uitlokken. Het is oneerlijk dat wegrestaurants wel drank mogen verkopen en wij niet, zeggen de pomphouders. En in Brunsum in Zuid-Limburg zijn vannacht op drie plaatsen explosies geweest. In twee gevallen werd de voordeur van een huis beschadigd. In het derde geval is er schade aan een auto en een garagedeur. Bij de explosies in Brunsum is niemand gewond geraakt. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint bewolkt, droog en nevelig. En in het oosten komt plaatselijk ook nog mist voor. Aan het begin vanochtend ligt de temperatuur rond 6 à 7 graden. Maar vanochtend neemt de wind geleidelijk in kracht toe. En daarmee verdwijnt ook de mist... Vanmiddag is het overwegend bewolkt met slechts af en toe een beetje zon. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 9 graden in Groningen tot 12 graden in Zeeland. De wind komt vandaag uit het zuidwesten en is eerst zwak tot matig van kracht... maar neemt later vanochtend toe naar matig, aan zee zelfs vrij krachtig. Kijken we naar morgen vrijdag, begint de dag droog met hier en daar een beetje zon. Overdag raakt het bewolkt en later op de dag volgt ook een beetje regen. Het wordt morgen zo'n 10 graden. Nou, We hebben verkeersinformatie. Files op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij Almere buiten Oost 9 kilometer na een ongeluk. En op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer 4 kilometer. Dan een bericht van de spoorwegen, want tussen Delft en Rijswijk rijden geen treinen. De oorzaak is een zijstoring en de vertraging meer dan een uur. Dag Frans, jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Zij je ook al? Zorgeloos verhuizen, voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een verhuizer.nl? Zin in zon? Pak snel een super last minute. Kran Canaria, Puerto Vallarta, Aruba, Bonaire, Curaçao, Ella, Turkije, Miami, Goa, Madeira, Dubai en meer. Dus pak snel, elke dag het grootste aanbod last minutes. Bij Harken. Dacht het wel? De Max Proms komen er weer aan. Op 9, 10 en 11 december in de Jaarbeurzen Utrecht. Met prachtige optredens van Rob de Nijs, de Nieuw London koraal en Gloria Gaynor. Kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf 15 euro. Bel nu voor kaarten 0900, 9000, 8000, 45 cent per minuut. Of ga naar maxproms.nl. Ook zin in zon en witte Stranden? Het grootste aanbod last minutes vind je elke dag bij Harkin. Dus pak snel.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ongeveer honderd schepen lagen gisteravond vast op de Waal. Eerder die avond was er een aanvaring tussen twee schepen. En inmiddels is de stremming voorbij. Jan Huurman van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. En de rest kan er nu door? Ja, dat moet weliswaar mondjesmaat, maar uh, ga, de scheepvaart is weer op gang, ja. ja. En waarom moet dat mondjesmaat? Ja, je kunt je voorstellen, uh, schepen die komen moeilijk op gang. En ze kunnen natuurlijk niet met z'n allen tegelijkertijd over die rivier, zowel naar, naar boven als naar onder. Ja. Uh, dus het moet het op afroep gebeurt dat uh, schip na schip. Oké, okay. en wat is er nou gisteren aan het eind van de middag gebeurd? Want het is op de Waal gebeurd, bij Doornenburg. Daar zit wel een bocht in de Waal, geloof ik, hè? Ja, er zit een scherpe bocht in, in de waal. De schepen hebben op zichzelf al moeite met radar om elkaar daar te zien. Bovendien was het uh, vrij dichte mist en deze twee schepen zijn uh, frontaal met elkaar in botsing gekomen. Hmm. Enig idee hoe dat kan gebeuren? Nee, dat is op dit moment in onderzoek. De politie onderzoekt dat en ook de inspectie Verkeer en Waterstaat was gisteravond ter plekke om te bekijken wat daar de oorzaak nu van is. Ja, we hoorden eerder dat het eigenlijk mist niet zou kunnen zijn... omdat ze apparatuur aan boord hadden. Zou de lage waterstand er ook nog mee te maken kunnen hebben? Ja, een heel klein beetje. Zoals ik al zei, in een bocht kunnen schepen elkaar met de radar niet uh, voldoende zien. En uh, dan kan, kan het gebeuren dat zo'n ongeluk uh, gebeurt. Maar dan kan ik mij voorstellen dat mist wel een rol speelt. Als, als je door de bocht elkaar niet goed kan zien... dan is dat door de mist misschien nog wel erger. Want dan kun je ja, niet op dan, je radar dat, afgaan. Dat, dat maakt een extra factor uh, dat het dan inderdaad uh, door de radar en door de mist uh, extra fout kan gaan. Ja. En dan de lage waterstand, meneer man, want dan, dan krimpt natuurlijk het bevaarbare deel van de rivier. Dat wordt kleiner, dat wordt smaller, ze komen dichter op elkaar te varen. Zou dat in de komende dagen nog problemen kunnen opleveren? Uh, zolang er uh, deze situatie nog is, ik heb begrepen dat het redelijk stabiel blijft, uh, de waterstand, uh, zal, uh, zal iedere schipper natuurlijk goed uitkijken, extra opletten en proberen dit soort zaken te voorkomen. Is er nog iets dat u kunt doen voor de schippers? Ja, we hebben onze verkeersposten in Nijmegen en in Tiel houden die schepen heel goed in de gaten via hun radarbeelden. Mm -hmm. Ze kunnen niet altijd uh, voorkomen dat, uh, dat dit soort ongelukken gebeuren, maar ze kunnen ze wel leiden, in de, in de, in, vooral in de bochten rondom Nijmegen. Goed, dank u wel. Jan Huurman van de Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Nou, Na Phnom Penh staan momenteel de oude kopstukken van de Rode Khmer terecht. Maar wie in een afgelepen dorp woont, nou in de buurt, die hoort er maar weinig van. De wanhoop en de woede van de slachtoffers zijn er desondanks niet minder om. En zelfs de kinderen leren iets van de geschiedenis. Al is dat maar wel een heel klein beetje. Een stoffere zandweg, een paar bamboehutjes, huizen oppalen. En dat is het dan. In dit dorp wonen mensen van de Cham-minderheid. Een minderheid die het dubbel te verduren had onder de Rode Kmer. Omdat ze moslims waren en omdat ze lid waren van een verdachte minderheid. Kaitam is de imam, de hoogste geestelijke van het dorp. Hij was deze week op het tribunaal ja. tegen de drie kopstukken van de Rode Kmer. Ja, dat zelf is hij in de jaren zeventig een paar keer ten nauwe nood aan de dood ontsnapt. Ze brachten me naar de hoek met de veertien graven. In elk graf lagen wel honderd lijken. Ik kwam er elke dag langs en moest mijn neus dicht houden van de stank. Nu zou hij zelf in een van die graven belanden. Zijn misdrijf? Hij had geen vlees gegeten op het nieuwjaarseten, alleen maar rijst. Dat was verdacht. Eén nee. van de kmer geloofde hem. En dat was zijn geluk. Ze lieten hem lopen. Van zijn zeven kinderen was er toen nog maar één in leven. Maar ook die zou hij verliezen. Hij had een wond in zijn voet. Niet eens zo erg. Maar het ging ontsteken. Ik maakte een verband en wilde hem dat brengen. Hij was er niet meer. Ze hadden hem weggebracht. Vermoord. Hey. De icon kun konta oud. De imam was de enige van zijn dorp die naar het tribunaal kwam. Het hoofd van de school was ook graag gegaan. Maar ik kan niet weg vanwege de kinderen, zegt hij. Op de radio heeft hij Nwan Cheya gehoord. De rechterhand van Pol Pot. Hij heeft gehoord hoe hij met geen woord repte over al die slachtoffers. Ik was zo kwaad dat ik de radio kapot wilde gooien. Ik ben een kwaad. Kinderen van zijn school weten een klein beetje over de rode knij. Les krijgen ze er niet over, want er zijn geen schoolboekjes. Wat ze weten, hebben ze van de televisie, zegt er een, Of van oude mensen, zegt een ander. Eén ding weten ze allemaal. Pol Pot was een slecht mens. Hij heeft veel Cambodjanen gedood. Het is een begin. De rest leren ze ook nog wel. Onze correspondent Michel Maas was in Cambodja. Het voetbal dan, Barcelona en AC Milan... waren allebei al zeker van een plaats in de achtste finales in de Champions League. Maar toch maakten ze er gisteravond een fijne, echte wedstrijd van. Na afloop sprak verslaggever Twan van Peperstraten... met Mark van Bommel van AC Milan. Tja, af en toe had ik het idee dat jullie eh, niet realiseerden... dat jullie allebei geplaatst waren. Wat een wedstrijd, wat een energie werden gegeven. Ja, wij wilden deze wedstrijd winnen. Ik had ook het gevoel dat, eh, dat de mogelijkheden daar waren. Alleen... Eh, ja, dat is niet gelukt. Het leek wel of jullie af en toe een achterstand nodig hadden... om nog meer energie te geven om weer verder op jacht te gaan. Ja, het heeft veel energie gekost. We maken het veld ook af en toe uh, daardoor iets te lang. We wilden te gretig naar voren. We hadden ook afgesproken dat we met z'n allen naar voren zouden uh, verdedigen. Nou goed, bij de penalty uh, gaat het helemaal verkeerd. Er uh, gaan een aantal jongens naar voren, een aantal jongens terug... En er wordt tussen de linies goed gespeeld waardoor die penalty ontstaat. En die momenten zijn wel vaker uh, voorkomen in de wedstrijd. En dat is, wel, dat is wel jammer, onnodig. En dan verlies je ook onnodig veel energie. Wat gebeurt er nou, na een, een kwartier? Ja, dat was eigenlijk de eerste kans die ze krijgen. Uh, van die bal. Ik had van hun rechterkant naar hun linkerkant. Tjavi zit op mijn rug, maar ik denk dat ik uh, achteraf dat ik de bal gewoon uh, uh, hoog weg moet schieten. Ik wilde hem uh, nastikken. Ik, ik had het eigenlijk een beetje verkeerd ingeschat dat, uh, dat ik niet zo... Uh, uh, niet zo eigenlijk dicht bij de goal zou staan. Dat ik eigenlijk wel alle, in alle rust die bal naast kon tikken. en dan gaat die binnenkant paal erin. Dat uh, ziet er heel dom uit, ja. En dan moet je nog vijf kwartier. Spookt dat al nog door je hoofd? Nee, dat kan je dan wel redelijk snel van je afzetten. Maar, uh, zeker ook omdat je het gevoel had dat je eigenlijk wel redelijk aan de wedstrijd begon. Als team zijnde. En, uh, en daarna krijg je gelijk de kans van Robinho en, en die goal van Ibra. Nou goed, dat, dat, dat brengt dan wel weer rust. Maar het is wel, uh, wel een dom moment, ja. En als je dan bij die 3-2 wordt gewisseld, denk je, nou ja, dat begrijp ik wel. Want we moeten iets gaan verschillen of baai dan tonnen. Natuurlijk, van elke wissel. Maar je begrijpt het wel dat de trainer eh, iets opportunistisch zou willen gaan spelen. En dat Nocherino iets meer diepgang heeft op het middenveld dan, dan Klerres op dat moment. En dan is een frisse kracht eh, op, op het halfveld natuurlijk wel, eh, wel goed op het laatst. Al met al, je verlies van Barcelona. Daar zijn we de beste ploegen ter wereld eh, zonder sportieve gevolgen.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 Het wordt weer tijd langzaam voor de kerstmarkten. Adventstijd volgende week betekent dat er behoefte is aan pleinruimte. Maar daarvoor moet er in Groningen eerst wat geregeld worden... met de Occupy-demonstranten. Hoort u zo meer over? Eerst naar de AWB voor de verkeersinformatie. John Bakker. Met uh, zeven files, 30 kilometer bij elkaar. Well, dat valt allemaal wel mee eigenlijk. Behalve dan op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. daar staat bij Almere Buiten-Oost een file van 11 kilometer na een ongeluk. En bij de spoorwegen is een vertraging tussen Delft en Rijswijk. Daar rijden geen treinen door een seinstoring. En de vertraging is meer dan een uur. Zegt John, geen mist, geen regen, constateren nee. wij vanochtend. Dat wordt soepeltjes. Uh, ja, ik denk dat het dan een redelijk normale donderdagochtendspits kan worden. Maar ja, donderdag is het meestal wel erg druk. Uh, komen we meestal uit zo rond de 250 kilometer. Nou, geen gekke dingen. Dus uh, ik ga uit van een uh, normale spits, 250 kilometer. Dankjewel John Bakker bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een belangrijke vergadering gisteravond voor de Occupy-beweging in Groningen. De bewoners van het tentenkamp bij het stadhuis... bespraken een voorstel van de burgemeester van Groningen, Reewinkel. Die ziet de Occupy'ers het liefst naar een andere locatie vertrekken. Op het plein moet namelijk binnenkort de jaarlijkse kerstmark verrijzen. Jelle Langbroek van Occupy Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie besloten? We hebben gezamenlijk als Occupy hebben wij besloten om inderdaad te gaan verhuizen. Nou, dat is ook uh, wat. Ja, nou, dat hebben we gedaan omdat wij vonden dat de kerstmarkt die hier gehouden wordt, die staat al een hele tijd gepland. Uh, en uh, uh, die mensen die uh, dat, ja, de kerstmarkt bezoeken, mm -hmm. die, uh, uh, ja, goed, die willen wij niet in de weg zetten. Zitten. Maar wacht even, dit dus... begrijp ik. U bent toch een verzetsbeweging tegen het kapitalisme? Dan gaat het toch niet weg voor een kerstmarkt? Nou goed, de kerstmarkt, het uh, gaat ons om de mensen die de kerstmarkt bezoeken. Occupy is van en, en voor die mensen. Hè? Um, en uh, mensen rekenen erop. Elk jaar trekt die kerstmarkt ook weer mensen... En, uh, nou hebben wij eens gewoon gezamenlijk ja, besloten om, uh, om, om daarvoor in ieder geval uh, ja, te verhuizen. Hm. Ja, naar hey, een hey. geschikte locatie die wij zelf uh, voor ogen hebben. Ja, even kijken of ik het goed begrijp hoor. U verhuist uh, ten bate van ondernemers? Uh, nee. Oh. Nee, nee. Nee, nee, nee. Wij ten. Vanwege de. Uh, uh, nou, de bezoekers van de kerstmis de normaal ja, Ja, mm -hmm. ja. Ja. Hm. En... Dat is waarom wij, uh, wij graag uh, ja, een andere plek zoeken. Ja, u, heel, al ik... dan niet uh, tijdelijk. Ik hoor u zelf ook lachen. Ja? ja waarom? Vindt u het zelf wel nou, een goed idee? Omdat ik de kritische vragen heel goed begrijp. Okay. Uh, uh, maar ja, goed. Ik denk dat de kracht van Occupy erin zit dat wij kunnen luisteren, dat we kunnen overleggen, dat we uh, met z'n allen meebewegen, dat we niet weten waar het precies uitkomt. Maar dat we um, ja, goed, wel, wel de controle houden op wat er, wat er gebeurt met z'n allen. Um, en um, ja, goed, dat, dat we daarvoor staan. Ja. Um, we ja. gaan dus niet weg omdat anderen het zeggen, maar omdat wij vinden... Uh, dat die kerstmarkt door kan gaan, omdat die lang gepland stond. En de bezoekers recht hebben op die kerstmarkt, die verwachten dat. Hmm. En wij willen dat niet in de weg staan. Oké, okay, um, het wordt wel steeds kouder, hè? En ik kan mij voorstellen dat sommige mensen dan denken... nou, weet je wat, dat tentje, dat pak ik in, ik ga naar huis en uh, ik zie het wel weer. Bent u niet bang dat het, dat het überhaupt nu ophoudt te bestaan in, in Groningen? Nee, want ik merk dat, uh, dat de, de beweging die er is... Uh, je zou uh, tentenkamp zou je kunnen zien als het topje van de ijsberg. Daaronder gebeurt enorm veel. De aanhang wordt steeds groter. Er uh, komen steeds meer mensen in contact. Uh, er zijn ook andere organisaties of in ieder geval bewegingen uh, die ook uh, contact uh, hebben. Neem real democracy, democracy now... Uh, dat zijn allerlei contacten die, wij, uh, die we hebben. En uh, ja, we versterken dus eigenlijk alleen maar. Dat is wat ik, uh, wat ik heel erg merk. Ja, dan nou, toch nog één uh, kritische vraag. Nou ja, burgemeester Rewinkel is langs geweest met soep. Ja. Bent u omgekocht? Nee. Oh. Nee. Nee, de soep is denk ik een mooi gebaar. Uh, het, het, uit, vanuit het gesprek uh, kan ik, en dat, hè, dat ik heb dat gesprek meegemaakt. Uh, kan ik zeggen dat het uh, uh, een goed gesprek is geweest. Uh, dat we in samenwerking uh, en ik hoop ook vertrouwen verder kunnen gaan. Nee, dit is een gebaar denk ik van de burgemeester uh, om, om ons ook wat tegemoet te komen. Ik bedoel, we hebben, ja, het is hier wel koud. Ja, dat klopt. Uh, de, ja, Lekker soep. Nou, en u gaat naar een andere locatie, weet je nog niet waar, hè? begrijp ik. Uh, nee, nee, daar zijn we nog niet over uit. Nee, dat klopt. Nou, dan horen we dat nog. Hartelijk ja. dank voor uw God. toelichting. Jelle Langbroek van Occupy Groningen. Tien minuten voor zeven is het. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Die gaat iets heel anders bezetten, volgens mij, vandaag. Mark Robin, heb je je laarzen aan inmiddels? Ja, ja, luister, luister maar. Ik ben nog niet op het nieuwe land. Ik bevind me nog steeds op het asfalt. Het is toch ook wel weer grappig hoe dat in Nederland gaat. Het nieuwe land is onmiddellijk met hekken afgezet. Het is dus onmiddellijk geregeld allemaal. Dat het vooral niets aan het toeval uh, overlaten. Ik bevind mij uh, op het randje van Kerkduin in Den Haag. Ik zie hier de vlag van de provincie Zuid-Holland trots wapperen... onder zo'n witte feesttent, weet je wel. Zo'n zo enorm geval wat hier is neergezet. Waar straks volgens mij de officiële openingshandeling gaat verrichten. Er is hier een deur. Ik weet niet of die op slot zit. Hè? God, hij is open. Maar het is nog helemaal donker in de tent. Dus ik even binnenkijken. Hallo! Er staan hier zelfs planten, Lara. Het is helemaal zo'n tent met van die, van die tafeltjes waar je aan kan staan. En dan met groene planten. En volgens mij hangt er ook een heel groot bord... waar het nieuwe land met foto's op zichtbaar gemaakt is. En er hangt een brandblusser. Dat is ook wel weer fijn om te weten. Ik ga er toch maar weer even uit voordat ik allemaal alarmen uh, af laat gaan hier. Het nieuwe land ligt hier achter deze tent over de duinerij, en we noemen het de zandmotor. 70 miljoen euro heeft het gekost, 125 hectare land. Dat is dus ongeveer 125 grote voetbalvelden, is daar opgespoten met zand. En als het goed is, is al dat zand en al dat nieuwe land over 20 jaar weer verdwenen. Wat moeten we ermee, wat is daar de bedoeling van? Het is een een nieuw idee van Rijkswaterstaat onder andere, en ook uh, de provincie Zuid-Holland. Op deze manier proberen ze een soort natuurlijke aanwassing van de Nederlandse kust te veroorzaken. Dus het zand wordt eerst hier opgespoten, dat is de afgelopen tijd gebeurd. En dan moet de natuur als het ware zelf zijn werk gaan doen. Of dat ook gebeurt, ja, op de tekentafel wel, of het in de praktijk ook zo werkt, is natuurlijk maar de vraag. Ik weet wel dat mensen van over de hele wereld hier al naartoe gekomen zijn... om te komen kijken, Chinezen, Amerikanen, Fransen, noem maar op... want heel veel mensen vinden dit heel erg interessant. Is dit de toekomst? Is dit de nieuwe manier van dijken en duinen aanleggen? Het moet nog blijken, maar de komende tijd gaan we dat zien en horen... over de zandmotor. Bij Den Haag. Ja. Maar Robin, we zijn ook wel benieuwd. Gaan ze het nou ook nog ergens uh, voor gebruiken? Gaan ze er iets, iets opzetten misschien nog of iets toelaten? Nou ja, goed, ik vertel je al, er staan dus al hekken omheen. Dus dan denk je: van nou, dat, eh, dat zal toch ook niet voor niks zijn. Ik heb er ook al een konijn gezien. <laughs> Eén? Eén konijn zijn er meestal niet. Eén is geen, één konijn is geen konijn. Nee, nee, maar goed, één, één konijn maakt nog geen zomer. Maar dan toch uh, wel uh, zeg maar een zandmotor, <laughs> zullen we maar zeggen. En ik heb ook begrepen, los nee, van een konijnen. Motor, ja. Want die zijn overal. Dat er ook al zeldzame plantjes dan weer meteen gaan groeien. Uh, die uh, ontzettend belangrijk zijn voor de natuur. Kortom, je grijpt in, hè, want dat zand op spuiten... dat is natuurlijk ook weer slecht voor de natuur. Je beschadigt ook heel veel dingen. Ja. Maar er komen ook weer allemaal dingen voor terug. Ja. Maar ze hebben geen plannen voor een, voor een zandmotor beachclub of zo? <laughs> ik vind het een heel leuk idee. Ja. Misschien dat we dat Toppie, straks dat even aan de mensen hier uh, moeten, moeten voorleggen. Zou jij, het, uh, zou jij daar naartoe gaan dan? Nou, ik nou, zal het ja, motorbied. Kun ja. klinkt wel lekker eenzaam en rustig. Oh, met motocross bedoel je? Nee, nee helemaal niet. Oh, nee. Met een cocktail. Ja. Oh, met een kok? Die we wel liggen. <laughs> met een potje bier achter uh, op zo'n terras. Ja, maar kijk, het spoelt dus ook langzaam weer weg. Hè? Dus daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn. Ja. Dat je er niet van alles op gaat zetten. Want dat, uh, dat ligt dan op een gegeven moment ook bij Noordwijk ineens voor de kust. Nee, ja, goed. Dat je denkt, waar is het gebleven? Dus. Het is de eerste <lacht> zandmotor in de hele wereld. Nou, dat wordt uh, dus exploren, exploren. Zet een bordje neer ja, wie weet ik het niet. Ik sta straks hier gewoon tijdens. helemaal in mijn eentje, in mijn, in mijn laarzen, tussen oh. het helmgras. Te wachten op wat komen gaat. Het is nog helemaal donker. Ik zie, nog, ik zie wel net het witte streepje van het schuim van de zee. Daar waar die uh, op de zandmotor terechtkomt, zullen we maar zeggen. Er ja. komt een vliegtuig over. Weet je wat? Een konijn hupt voorbij. En ik wacht gewoon nog even af tot die motor gaat draaien, ja. die zandmotor. Lezen wij ondertussen de kranten. Maar wel kranten. voor de topografie, hè? Ja, doen we. Lezen wij ondertussen de kranten. De komende twintig jaar... Kan die uit? De kust nou, nou, de doe maar de uit. De ja. Het NOS oh, okay. Radio 1 De ochtendkranten. Hey, hey. nog? Oh. verzekeraar Nationaal in Nederland gaat zich opsplitsen volgens het uh, financiële dagblad... Moet er een onderdeel komen dat levensverzekeringen van bestaande klanten beheert en een deel dat bankaire producten aan nieuwe klanten verkoopt? Nationale Nederlander zal volgens het FD vanmiddag de nieuwe reorganisatie bekendmaken. Er zullen een paar honderd banen per jaar verdwijnen en gedwongen ontslagen worden dan ook niet uitgesloten. Wat kost het opleiden van één Afghaanse politieagent? Een half miljoen euro? Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Defensie en de politie van Koendoes die de volkskrant heeft bekeken. De trainingsmissie begon in juni en kost dit jaar zo'n 105 miljoen euro. In totaal worden 189 agenten uit Koendoes begeleid door Nederlandse trainers. kwart volgt een training die volgend jaar doorloopt, maar zij kregen dit jaar slechts een paar uur les. Volgend jaar zouden de kosten logischerwijs minder moeten zijn omdat er dan geen opstartkosten zijn... Maar toch is dat niet zo. In 2012 en 2013 zijn de kosten geraamd op 109 miljoen euro per jaar. Nog meer dan de 105 van dit jaar. Trouw schrijft over de bekoelde relatie tussen het internationaal strafhof en Nederland. Er zijn irritaties over kosten van huisvesting. Over een paar maanden stopt Nederland met betalen van de huur voor het strafhof. We zouden enige flexibiliteit verwachten van het gastland om de huur te blijven overmaken, zegt een van de directeuren van het strafhof in de krant. Het zijn echte Nederlanders, vervolgt hij. Wat de directeur daar precies mee bedoelt, dat wordt niet duidelijk, maar we kunnen het wel raden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is zich van geen kwaad bewust en zegt zich aan de afspraken te houden. De huur werd in 2002 voor tien jaar vooruit betaald en die termijn loopt in juli volgend jaar af. De kwestie wordt tijdens de jaarvergadering in december besproken. De Telegraaf Telegraaf signaleert het begin van een run op medicijnen. Maagzuurrembes bijvoorbeeld verdwijnen per 1 januari uit het basispakket. Een huisarts in Capelle aan de IJssel merkt al dat patiënten zijn begonnen met hamsteren. Ze vragen of ze wat extra medicijnen kunnen, of wij die kunnen uitschrijven, al dus de assistenten. Ook naar het middel Champix dat helpt bij het stoppen met roken, is de vraag extra vraag ontstaan. Ook dat wordt na 1 januari niet meer vergoed. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar Oostblok truckers, vrachtwagenchauffeurs, die zich misdragen op de... Nederlandse wegen. Dat meldt dagblad Spits. Aanduiding is een artikel in onze krant, zeggen ze trots bij Spits. En daaruit blijkt dat de Europeanen slecht betaald krijgen en dat ze gebrekkig zijn opgeleid. De PVV vraagt in een motie om onderzoek naar de truckers en krijgt steun van een ruime meerderheid in de Kamer. Steeds meer Poolse chauffeurs zouden betrokken raken bij een ongeluk. Ze zouden zomaar op de snelweg stil gaan staan of zelfs omkeren. En ook zouden ze vaak met drank op in de vrachtwagen stappen. De die heeft het vanochtend over rijke Grieken. Honderden van hen hebben de afgelopen anderhalf jaar appartementen gekocht in Londen. Met een gemiddelde waarde van 2,8 miljoen pond. Eerst kwamen er alleen miljonairs en miljardairs naar Londen. Maar nu gaan er ook iets minder vermogende Grieken naartoe om een nieuw leven te beginnen. Twee bouwvakkers dan, van een Fries bouwbedrijf... hebben zichzelf gisteren neergeschoten met een gevonden vuurwapen. Beide mannen zijn geraakt door dezelfde kogel, staat in het Projectiel Projectiel is waarschijnlijk door de lichamen van beide bouwvakkers gegaan. Volgens de politie is dat verklaarbaar. Een kogel kan veel aanrichten, zeker als twee mensen dicht bij elkaar hebben gestaan. En daar lijkt het in dit geval op, zegt een woordvoerder van de politie in Groningen. De bouwvakkers hadden zelfs het wapen willen ontladen. Zelf het wapen willen ontladen. En dat was volgens de politie... Niet zo slim. Bij de mannen zijn inmiddels buiten levensgevaar. Na zeven uur hoort u hoe het afgelopen nacht is gegaan... op het Tagierplein in Cairo in Egypte. Onze verslaggever Sander van Hoorn was daar. En u hoort meer over Jumbo, dat plannen heeft... nee, dat de plannen eigenlijk al wel uh, verwezenlijkt heeft... in het kopen van de C-1000 supermarkten. De motivatie van maatspelsters is voor mij nummer één.